Reputatie Coaching Podcast nummer 10. Hallo en welkom bij de Reputatie Coaching Podcast. Naast de wekelijkse podcast ben ik druk bezig met het bedenken en opstellen van een introductiecursus zoekmachine marketing. Die gaat over een paar weken online. Daarover vertel ik straks meer. Ook heb ik vandaag nieuws over Google Plus en Google Plus Local... Twitter, Facebook, Yahoo, Foursquare en LinkedIn. Daarmee heb ik dan wel de meest belangrijke social media volgens mij gecoverd. En ik duik vandaag in negatieve SEO... en wat je kunt doen om slechte links naar je site kwijt te raken. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de reputatiecoach... en ik ben je host voor vandaag. Allereerst een actueel voorbeeld van reputatiemanagement in het groot... Je hebt vast wel gehoord van dat vliegtuig van Alitalia dat afgelopen zaterdag van de landingsbaan raakte op het vliegveld in Rome. De oorzaak is nog niet bekend en er vielen gelukkig geen dodelijke slachtoffers. Wel was er een zestiental gewonden onder de vijftig inzittenden. Volgens de zogenaamde standaardprocedure heeft Alitalia zo snel mogelijk de bestikkering van het vliegtuig verwijderd. Op dit moment ligt er dus een geheel wit toestel naast de landingsbaan in Rome... Het nieuws met de bijbehorende foto's is mede dankzij de moderne media... natuurlijk binnen no time over de hele wereld verspreid. Dus het verbaast me dat de vliegtuigmaatschappij dit dan later alsnog doet... ook al is het iets, volgens hun zeggen, wat een standaardprocedure is. De foto en de link naar het artikel in de Telegraaf vind je zoals altijd in de show notes. Dan een update over de trouwambtenaar uit Apeldoorn. Zoals je hebt kunnen zien in de diverse instructievideo's... en hebt kunnen lezen in de bijbehorende artikelen heb ik trouwambtenaar Hetty Wennekendonk uit Apeldoorn geholpen... om haar website beter vindbaar te maken. Eerst was haar site op de zoekterm trouwambtenaar Apeldoorn amper te vinden. En het enige wat ik heb gedaan is een typfout uit de Google Plus Local pagina halen. Ik heb op de site Google Authorship geactiveerd. En ik heb de website aangemeld op een aantal websites... zoals Yelp, Foursquare, TomTom Places enzovoorts. Een tijdje later stond ze op de negende positie op de voorpagina... En ik kan je vertellen dat haar website inmiddels op de tweede positie op de voorpagina van Google staat. Ja, en nu komen er alleen klachten van de gemeente Apeldoorn... dat de ambtenaren die in dienst zijn bij de gemeente niet meer zo goed worden gevonden. Bij deze bied ik dan de gemeente Apeldoorn hiervoor mijn welgemeende excuses aan. Sorry. Op de screenshot in de show notes zie je op dit moment tijdelijk niet dat Google Authorship is geactiveerd. Dat ze wel een Google liggen, want laatst stond het fotootje wel naast de zoekresultaten. Inmiddels is het zo'n tien weken geleden dat ik ben begonnen met de acties voor deze website. Dat is op zich een prima resultaat in zo'n relatief korte tijd, want vaak kost het hoger laten renken van websites meer tijd. Over de tijd gesproken die het kost om zichtbaar of beter zichtbaar te worden op lokale zoekacties, dit valt binnen de algemeen geaccepteerde en bekende tijd. Ik kwam hierover een leuk overzicht tegen op een website, terwijl ik het nieuws van de afgelopen weken aan het lezen was. Dit overzicht heb ik ook in de show notes opgenomen. Dit overzicht is geen wet van meden en persen en het toont natuurlijk geen gegarandeerde doorlooptijden. Het is echter wel gebaseerd op praktijkervaring van de schrijver en andere specialisten. Je kunt daarin zien dat het gemiddeld 1 tot 4 maanden kan kosten als je al redelijk scoort, maar meer gevonden wilt kunnen worden. En als je vanuit het niets begint, dus geen website en geen Google pagina, kost het gemiddeld zo'n 4 tot 6 maanden voordat je enigszins vindbaar kunt worden. Echter... Als je iemand hebt ingehuurd die meer schade heeft aangericht dan goed heeft gedaan, kan het wel 8 maanden duren voor je gevonden kunt worden. Over schade en foute links naar je website gesproken, heb je wel eens gehoord van negatieve SEO? Negatieve SEO is het toebrengen van schade aan een website, om daarmee de site-eigenaar direct of indirect schade te berokkenen of een slechte reputatie te geven. Als je op internet op zoek gaat naar dit onderwerp, kom je hier zeker nuttige informatie over tegen. Met cuts van Google heeft hij op 18 december jongstleden een video van online gezet. Deze video heb ik ook opgenomen in de show notes. Daarin vertelt hij ook over een Google tool waarmee je eventueel slechte links bij Google kunt aanmelden. Deze tool heet de Disavow Links tool. Wat je daarmee doet is eigenlijk aan Google vertellen dat ze bepaalde links niet moeten meetellen bij het bepalen van je ranking in de zoekresultaten. Je moet hier trouwens wel mee oppassen. Als je fout maakt kan het gebeuren dat je ook goede links verwijdert. Daardoor kan je site dan nog verder zakken. De Google Disavow Links tool kun je vinden op de Google Webmaster Tools. Tot een tijdje terug was deze tool alleen in de Engelstalige versie van de Webmaster Tools beschikbaar, maar tegenwoordig is die ook in het Nederlands. Ik heb even snel gezocht, maar hij is niet 1, 2, 3 te vinden in het menu aan de zijkant. Als je eenmaal bent ingelogd onder je Webmaster Tools account en je zoekt op Google naar de Disavow Links tool, dan kun je makkelijk vinden. Naast dat anderen mogelijk slechte links naar jouw site kunnen sturen, kan het ook zo zijn dat je ooit in het verleden zelf op diverse obscure sites diensten van anderen hebt gekocht om zo meer links naar je eigen site te verkrijgen met als doel hoger te scoren in de zoekmachines. Dit mag natuurlijk niet. Maar mocht dit wel het geval zijn en je hebt het idee dat die links een negatief effect hebben op je ranking, dan kun je ze ook met dezelfde tool verwijderen. Een paar nuttige tips als je hiermee aan de slag gaat. Ten eerste, raadpleeg een expert om te zien of het echt zo is. Of je echt negatieve SEO krijgt. Ten tweede, pas op met welke links je verwijdert. En als laatste, verwacht geen wonderen door hiermee je slechte links te verwijderen. Mogelijk helpt het je na een langere tijd. Want als Google eenmaal heeft gezien dat je slechte links hebt, zullen ze je gedurende een proeftijd mogelijk wat meer in de gaten houden of je niet terugvalt in je oude gewoontes. Dus heb geduld.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 Geef gerust de recensie. En als je opmerkingen hebt over deze podcast... laat die dan op de website onderaan de transcriptie achter. Je kunt de transcriptie van deze podcast snel online vinden... door te surfen naar www.reputatiecoaching.nl slash podcast streepje 10. Als je ergens een recensie hebt geplaatst... stuur dan een mailtje zodat ik je recensie kan vermelden in de podcast. En heb je een vraag of probleem met betrekking tot je online reputatie... stuur dan een mailtje of spreek een boodschap in op de Reputatiecoaching hotline... 084-883-1556 Mogelijk behandel ik je vraag of probleem dan in een artikel of in een podcast. Je kunt op de hotline natuurlijk ook je recensie inspreken. Nog één keer het telefoonnummer 084-883-1556 Laat je stem horen en geef aan wat je van de podcast en de site vindt. Ook hoor ik het graag als je kritiek hebt. Want zonder kritiek is het een stuk lastiger om mezelf te verbeteren. Zo kom ik van het onderwerp van recensies op de pluim van de week... Die is een paar podcasts achterwege gebleven... omdat ik de pluim van de week niet zomaar toeken. Deze week had ik dus sinds een paar weken weer eens een verrassend aangename klantervaring en wel op een punt waar je me in eerste instantie absoluut nooit verwacht. Ik had namelijk een probleem met ons ADSL-modem van KPN. Ik ging daarom op zoek naar het storingsnummer. Daar werd ik al voor de eerste keer aangenaam verrast. Het was zomaar een gratis 0800-nummer. Ik toets het nummer in en nog voordat de eerste ring ten einde was had ik al een levende medewerkster van de klantenservice aan de lijn. Ik stond echt even met de mond vol tanden... want ik had natuurlijk een voice-response-dialoog verwacht... waar ik de weg zou kwijtraken in de ondoorzichtige menu's... om dan vervolgens in een eeuwigdurende wachtrij te belanden. Deze vriendelijke dame had binnen no time het probleem onderkend... en zelfs op afstand opgelost. Daarvoor krijgt KPN van mij de pluim van de week. Eigenlijk is het te triest voor woorden... dat we als consument zo negatief zijn geconditioneerd... en de belabberde dienstverlening dure 0900 nummers en ellenlange wazige keuzemenu's aan de telefoon gewoon zonder verdere slag of stoot tolereren. Deze manier van werken doet de desbetreffende bedrijven geen goed voor hun reputatie. En daarom vind ik het als reputatiecoach leuk om te zien dat bedrijven zoals KPN hun dienstverlening op een extreem hoog niveau willen tillen door hun best te doen om de geanticipeerde klantervaring totaal op de kop te zetten. Hiermee onderscheiden ze zich dus duidelijk van hun collega's. En er is nieuws uit de markt. Ten eerste, Yahoo. Yahoo heeft het beste kwartaal sinds vier jaar afgesloten. Zou dat komen doordat Marissa Mayer daar nu de CEO is... sinds haar 16 juli 2012 van Google naar Yahoo is overgestapt? Zouden de investeerders opeens hierdoor extra aandelen van Yahoo hebben gekocht... waardoor deze zijn gestegen? We zullen het zien, want tot op heden is het nog niet duidelijk... wat deze multimillion-dollar-dame aan het roer bij Yahoo gaat doen... afgezien van de organisatiebesturen. Ten tweede, Twitter heeft 250.000 gebruikers gewaarschuwd dat hun accountgegevens zijn gelekt naar hackers. Ze hebben die gebruikers een mailtje gestuurd om hun wachtwoord te veranderen. Tot die tijd is het niet mogelijk om in te loggen. Natuurlijk zijn andere hackers en fishers hier ook meteen weer ingedoken en daardoor zijn er ook weer mailtjes opgedoken waar criminelen proberen inloggegevens van andere Twittergebruikers te achterhalen. Als je een mailtje krijgt van Twitter, let dan op en klik niet zomaar op de links. Let op of je echt wel verbonden bent met Twitter en niet met een of andere wazige website. Verder is Twitter volgens diverse nieuwsbronnen inmiddels al 9,9 miljard Amerikaanse dollars waard. Dat is dus bijna 10 miljard. Ongelooflijk. Het is vaak onvoorstelbaar hoeveel bedrijven met gebakken lucht waard kunnen zijn. Twitter heeft gewoon een aantal computers waarop mensen berichtjes met elkaar kunnen uitwisselen. Wat is daar nu effectief de waarde van? Vragen veel mensen zich af. Blijkbaar zijn de verwachtingen vanuit de markt hoog gespannen ten aanzien van wat Twitter kan realiseren als ze bijvoorbeeld een zoekmachine lanceren of advertenties gaan verkopen. Twitter weet natuurlijk ontzettend goed wat hot is of wat de trending topics zijn. Ook kunnen ze uit de tweets van alle gebruikers afleiden... wat ieder individu interesseert en bezighoudt. Zo kunnen ze uitermate gepersonaliseerde zoekresultaten of advertenties bieden... die precies aansluiten bij de individuele behoeftes van elke Twitteraar. De lijkt the limit ten aanzien van de mogelijkheden. Maar tot op heden moet Twitter zich op dat gebied eerst nog waarmaken. Zou het de zoveelste dotcom-bubbel zijn die op barsten staat... Dan een paar korte berichtjes van de diverse sociale media. Facebook heeft inmiddels maandelijks meer mobiele gebruikers dan reguliere pc gebruikers. En mede doordat veel mobiele gebruikers hun smartphone vaak gebruiken om lokaal iets te zoeken, is waarschijnlijk dan ook het aantal lokale adverteerders in 2012 bij Facebook verdubbeld. Een tijdje geleden heeft Facebook een smartphone app uitgebracht, waarmee je Facebook pagina's snel en gemakkelijk kunt beheren. De app heet dan ook Pages. Foursquare wilde niet achterblijven en heeft net als Facebook een management-app voor smartphones uitgebracht. Met deze app kun je de statistieken van je foursquare plaatsen bekijken... updates en speciale acties posten en deze meteen delen op Facebook en Twitter. Ook kun je recente check-ins bekijken. Dan is er door de Wall Street Journal een onderzoek gedaan... naar het meest populaire social media-platform voor het MKB. Hieruit kwam LinkedIn als winnaar uit de bus. Gevolgd door Facebook. Op de vraag, welk sociale kanaal brengt je de meeste business kwam de eigen website als eerste naar voren met 24%, gevolgd door Facebook met 19% van de stemmen. Uit hetzelfde artikel bleek ook dat Twitter niet werkt voor het MKB. Als laatste sociaal media platform waar ik aan het begin van de podcast had beloofd er iets over te vertellen, kom ik dan betrecht bij Google Plus en Google Plus Local. Als eerste. Inmiddels heeft Google Plus de tweede plaats weten te bemachtigen op basis van hun omvang. Wereldwijd liggen ze nu direct achter Facebook. En dat terwijl Google Plus zichzelf niet ziet als een tweede Facebook. Ze willen zich logischerwijs onderscheiden. Een onderscheidende factor is lange tijd Google Places, later Google Plus Local genoemd. Inmiddels heeft Facebook iets soortgelijks met hun Facebook Places en Facebook Nearby. Maar sinds de overgang van Google Places naar Google Plus Local waren er problemen bij de gebruikers. Ze waren er gebruikers die foute data kregen. Opeens meerdere keren in Google Plus Local werden vermeld. Of zomaar uit de lokale resultaten werden verwijderd met al hun data. Sinds vorige week heeft Google Plus Local een nieuwe interface gekregen. Na verluid ben je nu ook niet meer gebonden aan de standaard Google-categorieën... waar je, je bedrijf onder moet forceren. Ik kon die interface tot op heden echter nog niet testen... omdat die volgens mij nog niet voor Nederlandse bedrijven beschikbaar was. En ik denk dat Google eerst al haar problemen wilde oplossen... die er waren met het samenvoegen van de Google Places data... met de gegevens van Google Plus Local. Maar opeens kreeg ik gisteravond de mogelijkheid om mijn Google Plus-pagina... die ik ooit al eens voor Allround Fotografie had gemaakt... ...te verifiëren als officiële Google Plus Local pagina. Natuurlijk heb ik meteen de pin aangevraagd... ...en zodra ik meer weet zal ik erover berichten. En een tijdje geleden heb ik al eens een instructievideo gemaakt... ...over het instellen van Google Plus Authorship. Hoewel Google al langere tijd naast de author tag... ...ook al de publisher tag onderscheidde... ...was het niet duidelijk wat je daarmee kon of wat je daarmee moest. Inmiddels heeft Google ook daarover helderheid verschaft. Waar je de author tag koppelt aan een persoonlijk Google Plus profiel... ...en je per gepubliceerd artikel teruglinkt naar Google+. Begrijp ik dat je voor de publisher-tag... ...slash eenmaal vanaf de voorpagina van je website... ...terug hoeft te linken naar je Google+, local-pagina. Zodra ik meer nieuws heb over het instellen, het gebruik... ...en het nut van de publisher-tag... ...zal ik ook daar weer een instructievideo van maken. Mocht je je Google+, authorship nog niet hebben ingesteld... ...dan raad ik je nu toch aan het echt snel te realiseren... Reden hiervoor is de opmerking van Eric Schmidt van Google, die staat in zijn boek dat binnenkort wordt gepubliceerd. Daarin schrijft hij Within search results, information tied to verified online profiles will be ranked higher than content without such verification, which will result in most users naturally clicking on the top verified results. The true cost of remaining anonymous then might be irrelevance. Ofwel, kort gezegd, je wordt straks niet meer in Google gevonden als je probeert anoniem te blijven. Met dit advies kom ik aan het einde van deze tiende reputatiecoaching podcast. Ik hoop dat je weer iets aan hebt gehad en dat je wat van hebt kunnen leren. Vergeet niet om een recensie te posten of je reactie onderaan de show notes te typen. Zo help je mij om de content van de reputatiecoaching podcast nog verder te verbeteren en nog meer op jouw behoeftes af te stemmen.